100% positieve instelling De principiële houding van een mens die individuele Luriaanse kabala leert is telkens wanneer jij kabala aanraakt, de leer zelf, dan moet je jezelf instellen dat je voor alle 100% je positief instelt. Je kan minder waarnemen of helemaal niet waarnemen. Duidelijk? Het laten inwerken in jezelf dat ligt aan jou en niet aan het licht, wat we hier leren in Eschaïm. We hebben het er al veel over gehad. De eerste jaren waren vol van negatieve houding, gevecht, tegenstribbelingen enzovoort. Maar al die tegenstribbelaars, degenen die bij ons geleerd hadden en wilden kennen, weten, zij zijn weg. Het kan niet anders. Als hun nieuwsgierigheid als het ware hier niet meer wordt gevoed in onze studie van de Kabbalah, dan gaan zij weg om zich met andere kennis bezig te houden dat hun prikkels geeft. Uiteraard aan een citra agra, ontreine krachten. Zo hebben zij één voor één de studie verlaten. Een klein kringetje is overgebleven en die klaagt niet meer. Dat is bijzonder nu ik het zie. Vanaf hier kan ik het goed zien aan de houding. Ik herinner mij dat ik vroeger werd bestookt met e-mailtjes van onze studenten en van anderen. Het interesseert mij niet wie van buiten is. Het wil niet zeggen dat ieder van jullie het helemaal ervaart van binnen, dat hij helemaal sereen is, verre van. Maar ieder verwerkt zijn eigen toestand op zijn eigen manier, zonder het naar buiten te brengen. Ook niet aan mij, want het is jouw persoonlijke werk en daar mag ik mij niet mee bemoeien. De houding is positief, 100% positief en daar gaat het om. Dat jij bestoot wordt door jouw citra agra van allerlei kanten, dat het schijnt dat het van jouw werk komt of van de straat of dat je hoort dat er ergens oorlogen zijn, slechte dingen in de wereld zijn. Het maakt niet uit. Het komt allemaal van jouw citra agra, want wat het werk jou ook kan aanbieden, natuurlijk ziet er in het werk altijd de verborgen afgunst en andere rare dingen, maar het is jij die daarop reageert. Het kan zijn dat na zoveel jaren iemand er wel last van ervaart en een probleem krijgt. Absoluut, en dat is normaal, het is goed. Iemand die Luriaanse kabbala leert en opeens reageert zijn zenuwstelsel raar op iets dat hem of haar van buiten af lijkt te komen, of dat hij niet deugt, op allerlei manieren tekort doet aan Hashem die kan geven, alleen maar super egoïstisch. Van allerlei kanten kan het hem haar zo lijken. Dat is allemaal goed, want van boven laat men die mens zien dat hij nog aan zichzelf moet werken, dat hij nog geen perfecte knul is, of perfecte moeder, of perfecte vrouw, perfecte persoon. Iedereen heeft dat nu en dan, te meer in deze tijd, met de maanden met brug, september, oktober, november, december, de maanden van Agorayim in de natuur zelf. In deze periode, herfst, manifesteert het licht van Hashem zich niet in de panie, niet zijn gezicht, maar zijn achterkant. Natuurlijk heeft dat ook zijn uitwerking op ons, dat wij genoegen moeten nemen met zijn Agoraim, en dat is een opgave. De dagen worden donkerder, regen wordt uitbundiger, het wordt kouder. Iedereen zal daar extra last van krijgen, maar deze last is een geweldig steuntje aan ieder van ons, want je moet het verdragen, het vreugde verdragen, met een 100% positieve instelling. Dat vind ik mooi van onze studenten. Ik weet dat iemand van ons recentelijk iets heeft ondervonden, een soort ziekte, en die klaagt niet. Het kan voorkomen, het kan gebeuren, maar het klagen is er niet meer. Dat betekent dat de houding positief is, want anders kan je geen kabala leren. Je moet 100% positief zijn, want de kabala is gegeven om het gebouw van Hashem te leren. En dat is een sereen gebouw, allerlei krachten in de mens door te leren wat wij leren. Maar het doel van het leren is niet het leren, maar het toepassen daarvan. Dat altijd aan de voorkant plaatsen. Denk eraan. Niet alleen denken, maar doen. Iemand wil begrijpen, überhaupt denken, hoor ik zeg. Denken is niet zoals de mens is gemaakt. De mens is niet op deze aardbol gezet om te denken. Denken kwam en komt uit de Citra Agra. Door het denkproces heeft Gaba, de vrouw van de eerste mens van Adam, zich laten verleiden door de aardslang, door haar denken, want hij heeft haar aan het denken gezet. Kijk nou, het is niet zo dat de boom slecht is, of dat je hem niet mag aanraken. Raak de boom aan en je zal zien dat niets zal gebeuren. En als je dan van de boom gaat eten, Hashem heeft gezegd er niet van te eten, dan zal je zoals Hashem zijn. Dat is de belangrijkste verleiding van de mens. Te gaan denken. De Citra Agha zet de mens aan het denken. Dat is iets wat in deze wereld als superpositief wordt beschouwd. Ah, dat zet mij aan het denken. In het geestelijke is een mens niet gemaakt om te denken. Hoe dan? Moet hij dan zoals een beest een stufé zijn? Nee, een mens is gemaakt, gezet in deze wereld, om te reageren op de realiteit van Hashem. Duidelijk, je staat smorgens op, je gaat naar buiten, je ervaart de realiteit van dit moment nu. Dat is de realiteit van Hashem. En jij moet jezelf daarin vinden. Dus waarnemen en doen. Als jouw houding negatief is, voor 10%, 20% enzovoort, dan doe je kwaad aan jezelf. Het is jouw denken die jou het negatieve percentage geeft. Jouw eigen denken. Want in die dag, als je op straat loopt of wat dan ook, zit er geen negativiteit. Voor geen millimeter. Helemaal niet. De dag is de dag. Het doet er niet toe of het zonnetje schijnt of niet. Of het koud is, of een dag is, of wat dan ook. Jij maakt de dag. Hashem heeft de mens hier op aarde gezet om een dag te maken. Verder hoef je niets te denken. Hoe zal het zijn met dit, met dat, met mij? Ben ik een beetje beter, een beetje vooruit gegaan of minder vooruit gegaan? Dat is het kenmerk. Of je vooruit bent gegaan of niet, dat je in zekere mate het aandeel van het denken in jouw dagelijks leven hebt verminderd. Het is niets anders dan wat we geleerd hebben, maar dit is het aspect denken. En ook wat wij leren moet ons niet aan het denken zetten, wel aan het waarnemen. Want denken doen we alleen met ons hoofd en dat is het probleem dat de mens niet geërfd heeft. Het is niet menselijk. Het is het probleem dat de slang, de aardslang, de mens heeft aangepraat. En tot nu toe is het probleem het hoofd. Zoals ik steeds zeg, want de mens is niet gemaakt om te denken. Denken is niet menselijk. De mens bestaat uit drie delen. Het hoofd, het lichaam, bovendeel en het onderste deel. Drie delen, die moet je aanzetten. In elk moment van jouw leven moet je die drie delen hebben, want anders zit je op het terrein van andere goden. Dat wil zeggen, de krachten die jij zelf hebt opgeroepen, aangeroepen, en daardoor krijg je al die gevolgen van jouw toegeven aan jouw denken. Ervaar elk moment met jouw hart daarbij, alle gevoelens erbij, alles moet werken, ook passie. Alle drie delen van jouw geestelijk lichaam en ook de aardse manifestaties daarvan. Gedachten, denken, voelen en doen. Maar klagen, kankeren, piekeren, dat is het probleem van de mens die al in de handen is gekomen van de onreine krachten, de citra agra. Duidelijk? Als je klaagt, dan ben je verkocht, zoals men dat in het Nederlands zegt. Verkocht aan wie? Aan de Citra Agra en niet aan iemand anders. Als je iets ervaart dat negatief is, of het buiten jou is of binnen jou is, dan is het een prachtig moment waarop je direct moet ingrijpen. Niet denken, maar ingrijpen. Om wat te wijzigen? Om jouw houding te wijzigen, want de houding moet 100% positief zijn. Waarom? De realiteit van Hashem, waarin de mens is gemaakt en de hele schepping die is gemaakt, is 100% positief. Je gaat dan gebruik maken van alles wat we hebben geleerd. Je hoeft hier niet te denken aan die vijf vragen en die vijf antwoorden die we hebben geleerd. Die moeten langzamerhand al automatisch in jou gaan werken. Dat is het wonder van leren. We leren niet iets dat als het ware van buiten ons om op ons wordt opgelegd, maar we leren het toepassen. Dus alle principes die je had geleerd, Gamse Tof, ook dat is goed. Hoe kan iemand dan klagen als hij dat principe Gamse Tof weet? Het is dus een teken dat het goed gaat met jou, van boven gezien, dat je in verminderde mate klaagt. Of helemaal gestopt bent met klagen. Werk er steeds aan. Dat is geweldig wat ik ervaar in die enkelingen die overgebleven zijn in onze studie. Die een jaar of tien, twaalf, dertien meelopen dat het gestopt is met klagen. Blijf erop attent dat in elke toestand, wat er ook gebeurt, dat je toepast wat je geleerd hebt. En jezelf altijd maken, regelen in een toestand van 100% positieve instelling.